1 uur, Jan van der Putten met het NOS Journaal. Eerste Kamervoorzitter De Graaf ontkent dat hij bij de inhuldiging... van koning Willem-Alexander, PVV-leider Wilders... bewust bij de koning heeft weggehouden. Gisteren schreef de Volkskrant dat Wilders geen plek kreeg... in de commissie van in- en uitgeleide. De Graaf zou dat hebben gedaan omdat Wilders... het koningshuis niet goed gezind is. In een brief van de PVV zegt de Graaf dat hij de ophef betreurt. Hij wilde de commissie zo klein en gevarieerd mogelijk houden. Hij realiseerde zich wel dat Wilders in de commissie veel aandacht zou krijgen... maar ontkent dat er een kunstgreep is toegepast. De Graaf heeft naar eigen zeggen alles besproken... met Tweede Kamervoorzitter van Miltenburg. Zij heeft gezegd dat ze niet op de hoogte was. Op de Ibn-Galdun-school werd al eerder fraude gepleegd met examens. Dat zei de rector van de Islamitische scholengemeenschap, Renders... in het tv-programma Knevelen van de Brink.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 De Griekse regering is diep verdeeld over de sluiting van de publieke omroep. De zender ging gisternacht op zwart. Premier Samaras zegt dat de omroep staat voor allerlei privileges en een gebrek aan openheid. De twee centrum-linkse coalitiegenoten en de vakbonden zijn furieus over de sluiting. Volgens hen kan de kwestie leiden tot nieuwe verkiezingen. Door de sluiting van de Griekse publieke omroep staan ruim 2.500 banen op de tocht. Uit protest hebben de vakbonden voor vandaag een algemene staking van 24 uur uitgeschreven. Radio- en televisiejournalisten in Griekenland hebben voor 48 uur het werk neergelegd. Het weer, vannacht vooral in het westen en noorden regen, minimaal rond 16 graden. Overdag eerst droog, maar later weer regen. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. En CRV. Casa Luna. Helco Span. Goed om te weten dat u nog steeds bij ons bent. Hier in het Huis van de Maan. Met in dit uur live muziek van Daan Hofman. Hij laat je liedjes horen, zoals hij dat in het vorige uur ook al deed. van zijn meest recente album. Frederik en de Katoenvelden. En met u praat ik graag over bouwprojecten. die diepe indruk op u gemaakt hebben. De Deltawerken bijvoorbeeld, of die brug die Kopenhagen en Malmö met elkaar verbindt. De Rittische Baan in Zwitserland, of de inpoldering van de Flevopolders bijvoorbeeld. Bel ons op 0800 1121, 0800 1121. mail naar casaluna.ncrw.nl of twitter met hashtag kazaluna, Ook als u misschien zelf meegewerkt heeft aan zo'n belangrijk bouwproject. Bas, goedenacht. Dag Bas, hoor je mij? Goeienacht. Ja, ik hoor je. Hoor je bij? Ja, ik hoor jou ook, Bas. Bas, wat is nou een bouwproject waarvan jij zegt... Ja, dat fascineert mij uh, oneindig? Nou, waar ik echt oneindig gefascineerd door ben... is natuurlijk de Sagrada Familia in Barcelona. Dat is voor mij echt uh, het ultieme bouwwerk. En wat ik er zo prachtig aan vind ook... dat is dat het in een lange Europese traditie staat... Want uh, in Europa hebben we natuurlijk heel veel kathedralen die meer dan 100 jaar uh, erover gedaan hebben om uh, gebouwd te worden. Maar dit zal echt de allerlaatste kathedraal in Europa worden. waar meer dan 100 jaar over uh, gebouwd is. Want al in de 80er jaren van de 19e eeuw is het eraan begonnen. Ja. Maar voor mij zal het ook echt de kroon. ...op de traditie van de kathedrale worden. Dus een tijdperk wordt afgesloten en tegelijkertijd zeg je... ...het is de mooiste kathedraal die in Europa ooit gebouwd is. En met dank aan Gaudi, hè? Ja, ja Gaudi heeft natuurlijk de meest fantastische uh, architectuur gemaakt... ...maar uh, voor mij is de Sagrada Familia echt... echt uh, de bekroning van de menselijke fantasie in de architectuur. Als je ziet wat hij allemaal gemaakt heeft... Dan, dan is dat bij wijze van spreken een vingeroefening geweest... om uiteindelijk de Sagrada neer te zetten. Ja, ik vind dat je die Sagrada-familia... die kathedraal in Barcelona echt schitterend omschrijft... Maar waarom word je er persoonlijk zo door geraakt? Hè? De bekroning van de menselijke fantasie noem je de kerk. Ja, ja. Wat, wat doet het met je als je daar staat? Als je die, die, die Sagrada Familia ziet of als je uh, binnen bent? Of thans, min of meer binnen bent, want het dak zit er nog niet helemaal op. Hè? Nee, nee, nee. Nou, ik, ik ken hem al sinds de jaren 70. Toen heb ik bijvoorbeeld eerst foto's van gezien. In de jaren 80 heb ik hem bezocht. Maar toen heb ik ook een foto gezien van hoe die moet worden... En als je weet dat er nu acht torens staan... en dat zijn de laagste torens waar ze mee zijn begonnen... maar uiteindelijk krijgt het ding achttien torens. Mm -hmm. Er moeten dus nog tien torens op... en al die torens zullen hoger zijn dan wat er nu al staat. Terwijl als je kijkt wat er nu al staat... dan val je bij wijze van spreken al om van vandaag in. Yeah. Ja. Er moeten vier minaretten nog op... en dan uh, nog vier torens aan het schip vast. Om die torens te bouwen moeten ze een heel flat gebouw... wat er nu staat, moeten ze gaan afbreken. Nou, dat wordt ook nog een hele heisa. En dan helemaal op het einde zullen ze nog... de Maria- en de Jezus-toren moeten bouwen. En de Jezus-toren wordt 196 meter hoog. En als je er dan staat en kijkt wat er nu al gebouwd is... en je dan probeert voor te stellen wat er nog moet komen... ja... Je valt bij wijze van spreken van je geloof. En dat is een uh, mooie tegenspraak. Omdat ze de kerk aan het bouwen zijn. Mm -hmm. maar het is echt eigenlijk, eigenlijk onvoorspelbaar en onvoorstelbaar wat daar gebeurt. Pas, dankjewel voor jouw verhaal over de Sagrada Familia in Barcelona. En is er ook zo'n bouwwerk waarvan u zegt... ja, daardoor ben ik enorm gefascineerd. Bel ons dan op 0800-1121. Het mag ook een brug zijn of een spoorverbinding... of, of, of een nieuw opera-gebouw, gebouw, of een, een, een infrastructureel werk waarvan u zegt... ik ben daar zo door gefascineerd, daar wil ik graag over vertellen. Bel ons dan op 0800-1121. U kunt ook mailen naar kazaluna@cv.nl en twitter ik al met hashtag Casaluna. Live muziek vanavond in KZL, dat vind ik altijd heel erg leuk. En vandaag eh, wordt die verzorgd door Daan Hofman. U maakt straks kennis met hem. Want we gaan straks ook met elkaar praten. Maar eerst maakt u kennis met zijn muziek. Daan, eh, jij gaat nu als eerste nummer van je cd eh, spelen. En eh, welk nummer gaat dat worden? Dat is het nummer uh, Waar Je Ook Gaat. Waar Je Ook Gaat van het album Frederik en de Katoenvelden. Dit is Daan Hofman. Als een vogel sta je nu op lange benen over land, over zee, onder water. Als je terugkijkt, heet dat later. Toen je kwam en je zwom, in je rondkeek, als je doordenkt, gaat het traan. Op omlaag, in de verte, ligt de echo van het leven. Ook gaat, je komt nergens te laat. De wereld staat stil als je wil. Alle trots, alle spijt, al het leven... Het is je allemaal gegeven. Met je haar, met je kin, met je schouders. In de sporen van je ouders. Waar je ook gaat, je komt nergens te laat. De wereld staat stil als je wil. Daan Hofman. U hoort me straks opnieuw en we gaan straks ook met elkaar praten. Dan maakt u nader kennis met deze zanger, componist en tekstschrijver. Dit was een nummer van zijn tweede album dat een paar weken geleden verscheen. Frederik en de Katoenvelden. Het gaat in Casa Luna, naast dat het gaat om de muziek van Daan Hofman... in dit uur ook over bouwwerken die u fascineren bouwwerken waar u van onder de indruk bent... of infrastructurele projecten, zoals het dan zo mooi heet. Bruggen, banken, kerken, noemt u maar op. U kunt bellen, 0800 -121. U kunt ook een mailtje sturen naar luna@cv.nl en twitter ik kan met hashtag Casaluna. Ben, goedenacht. Ja, goedenacht. Ben Lasers, Amsterdam. Dag Ben. Uh, ik heb uh, drie dingen, moet ik eigenlijk zeggen. Vertel. Uh, te beginnen ook, ik heb twee gebouwen, maar ook de wegen. Ik vind, hoe mensen... Wegenaanleg. Ik vind het gigantisch. Nieuwbouw, hè? Want ik, een, een, ik heb eigenlijk een beetje gevolgd in de tijd die rondweg om Eindhoven. Dat zo bijzonder, midden in het land, midden in nowhere, daar waren ze bezig en de, dat moest dan een rotonde beginnen te worden en van daaruit zijn ze gaan werken, wat ik zo gezien heb. Gigantisch. Dat je zegt, waar moet het naartoe leiden? Hoe is het? En ze beginnen ergens en als het klaar is, alles sluit op elkaar aan. Ik vind het gigantisch hoe die mensen dat doen. Ik vind, er mag best wel een beetje een bewondering voor zijn. En begrijp je ook hoe ze dat doen? Uh, nou ja, kijk, er zijn natuurlijk tekeningen. En, en ze kunnen natuurlijk met apparatuur kunnen ze meten. Maar, maar dat, dat, dat in, in, in nowhere beginnen, dat vind ik zo fascinerend. Hmm, hmm. Ben, je dat... als, ben je jaloers op ze een beetje, als meegebouwers? Nou, jaloers vind ik iets anders. Dat is, dat is... Zou je het willen kunnen, dat bedoel ik eigenlijk. Nou, ach, ieder zijn vak. En, en, ik ben ook niet jaloers op, op, op een speciale... Een arts die geweldige mooie dingen uh, voor de mens kan betekenen. en zo. Nee, ik kan het bewonderen en daar kan ik van genieten ook als ik dat zie. In het algemeen moet ik zeggen vakmanschap. Daar kan ik vreselijk van genieten. Ja, en dat zijn vakmensen inderdaad. Veel wegenbouwers uh, zullen je dankbaar zijn uh, vanwege deze en plus opmerking. dus ook nog, plus ook nog ja. met, met slecht weer en zo. Heel vaak werken ze nogal door. Ja, ja, ja. En in en regen, in kou, in sneeuw en noem maar op. Als, ja, ik heb bewoning voor ze. En dan heb ik nu ook nog twee gebouwen. Ja, en welke twee zijn uit, dat? Twee uiterste: ons uh, stadhuis op de Dam, zeg ik. Beetje provocerend. En uh, de kerk van Le Corbusier in Rochamps. Die is ken twee... ik niet, die laatste. Omschrijf die eens. Het Paleis ja, op de Dam is... of het Stadhuis op de Dam, uh, dat ken ik. Maar die kerk van Le Corbusier, beschrijft die eens. Dat is een rondachtig gebouw. Maar zo bijzonder, in en, Golving. En, en ja, heel bijzonder. Het is, het is wereldvermaard. God, dat je dat niet weet. Hè. Nee, dat weet ik niet. En waar vind ik die kerk ook, ook alweer? In Rochean, in Frankrijk. In Frankrijk. En... Heel bekend, heel bekend. Ja, hij kan heel bekend zijn, maar overtuig mij eens dat ik daar echt moet gaan kijken. Ja, hoe moet ik... Het is, het is, het is een wonder. Ik, ik kan het, ja, hoe moet ik het anders uitleggen? Het is zo op zichzelf, zo apart, zo, zo, zo wars van alle... Alle bouwstijlen. Hmm. En wat, ben, wat, ge wat, wat gebeurt er met je als je die kerk inloopt? daar Die kerk van Le Corbusier? Ja, dan, dan, dat is overweldigend. Overweldigend. Ook, ook, ook lichtval wat erin zit. Het is... Ja, het is, het is je, ik, laat ik zeggen. Het is net als een boek of een goede film. Daar moet je niet te veel over vertellen. Dat moet je gaan zien. Allemaal naar Frankrijk. Dat is toch wel een mooie uitspijten, vind ik? Zo is het, Ben. Dank je wel voor het bellen. En maar genieten van, jullie hebben we altijd weer een goed item. En dit kan ook weer heel bijzonder worden vanavond. Nou, dankjewel voor het compliment, Ben. Dankjewel voor het bijlopen. Ja, goeienacht, dag. dag. Van Ben naar Damis, goeienacht. Ja, goeienacht. Ik wou eventjes vertellen, ik heb in 61, 62 in München gewerkt. Aan Nationaal Theater, Oudbouw. Oh, en hoe ben je daar terecht gekomen? Nou, dat was. Uh, er werd een mens gevraagd in Holland. Uh, we gingen er met een groepje heen. En al die Hollanders vielen af, die waren getrouwd. En ja, dus tien, tien uur rijden natuurlijk met mijn auto. Yeah. Dus je moest de hele week blijven met het weekend, één keer de veertien dagen naar huis. Dus op een gegeven moment gingen die jongens dan drinken. Die waren getrouwd, die kwamen zonder geld thuis. Die vrouwen zei: Ja, kom jullie maar terug. Yeah. Dus toen ben ik in Duitsland in dienst gegaan. Eerst was het voor een Hollandse baas. En een weekje later, een maand later, zat ik voor die Duitse baas. En dat was, voor ons was het, wie uh, de afbouw, dat was dus, uh, het moest weer opgebouwd worden zoals het vroeger was. Mm -hmm. En dan de technische kant, daar werkte ik al mee, maar toen kwam ik daar. En wat, wat deed je dan precies, Dummies? Nou, ik was zelf, als ik monteur, aangenomen. Ja. Slossen, machineslossen. Ja. Dus ik, wij moesten die technische dingen, dus dat podium wat omhoog kwam in de lucht en voor de decors en de, en de, de, de, de technische de kabels en... De, maar iemand je voorstelde, er was nog gebombardeerd... van weet je, oh, het, het technische gedeelte. Dus dat hebben wij helemaal nieuw op, opgebouwd. Ja, niks functioneerde meer in dat Nationaal Theater daar in München. Nee, en toen heb ik, heb ik zelf... Toen, heb ik, uh, uh, toen mocht ik eindkopen van maken, Boede Elpester werd ik. Wat, wat, wat, dus, wat mocht je gaan doen? Eindkopen van maken, Boede Dus die, uit heel Duitsland waren mensen daar aan het werk. Duitse monteurs. Uit Wiesbaden vandaan. Die filmen, die was uit Wiesbaden... En daar werden we daar vandaag we, uh, we betaald. Dus die, kreeg je huis. Dus die Duitsers die waren daar in een, uh, een kamer, zeg maar. Een zimmer hadden ze natuurlijk daar uh, mieten weet je. Yeah. En dan ging ik, uh, kwam ik s'morgens aan op het werk... En die jongens waren in boetes, dat zijn dan die keten, weet je waar je kleren ophangen en dingen. En dan mm -hmm. moest ik voor water zorgen, maar ja. ik moest einkopen van mag. Ik ging de stad in en dan ging ik eten kopen voor die jongens, voor het vrije Oh je, je was wel veelzijdig uh, actief daar in München. Ja, Trouwens, even tussendoor, Damis, ik, ik ga je even onderbreken. Want op ja. de webcam uh, van Radio 1 is op dit moment een foto te zien van het Nationaal Theater in München. Zodat we ook een beetje oh. weten over welk uh, gebouw we het hebben. Uh, kijk even ja, op Radio 1.nl. Oké, okay, maar, vlak... maar. Sorry, ik. Ben je ja, er nog? Ja, ik ben er nog, Dammis Vlak bij de kerk met die Zwiebel, met, met zo'n uientorentje. Daar vind je dus ja, het Nationaal ja, Theater. Ja, ja. En het is ook te zien op radio1.nl. Ja, het, vlak bij Hofbreyhout. Zeg, Dammies, je, je klinkt alsof je München nog steeds heel goed kent. Kom je er ook nog wel eens in het Nationaal Theater zoveel jaar later? Nou, we werden toen uitgenodigd, de allereerste keer. Toen het vernieuwde geopend werd. En later ben ik uh, zo nu en dan die los geweest, rondgekeken. Want het mooie was natuurlijk dat ik mezelf daar als het ware in één keer Duits moest leren. Ja, en dat en spreek je nog steeds? Snel. Ja, ja dat ging het vrij snel. En, maar ik werkte ook, dat was ook in die tijd dat de Adenauer, die Alten, samen met de kool. Je hebt daar de veld in van alle, je, van, van de Nazi's. Van de, en toen werd er gezoemd en toen liepen ze daar samen, de kool en, en en Abel, die kwam daar aangelopen vanuit de Lepoldstrasse, geloof ik dat het daar heet. Mm -hmm. uh, dat was machtig, Maar ik, had, ik werkte samen met een, met een communist, die had in Dachau gezeten, in Duitsland. Ja. En, en, en die, toen had je ook Speet Heimkeren. Die kwamen die, die kwam uit Rusland terug, die ja. werden vrijgelaten die werkte daar, SS's, twee, drie SS's, twee waren er goed... en één die werd gevangen genomen. Hmm, hmm, het was een bewogen en, tijd daar in München, dat hoor ik wel. Met, met, ja, goed, ook een, een, een, een, een tijd waar, waar, je, waar je als, als, als, als jonge uh, uh, Nederlander... natuurlijk veel avonturen kunt beleven, hè, zo te horen. Ja, je leerde jezelf kennen. Want uh, in Holland dan was ik katholiek geweest... En dan moest je altijd eigenlijk iets doen voor als je ze hier mocht. Je, je moest Nederland blijven. En daar zei ze nee, ik had uh, toen een bijnaam Danny... Mm -hmm. de dat op de Danny's, dan zei ze dan, weet je wel. En ze waren, ik denk, hé, hey, ze zijn gewoon aardig thema zonder dat ik er wat voor doe. Ja, ja, ja. En, wat, en weet je wat ook leuk was? Toon Hermans die was daar toen, week. Anyway, dan Muusen, die, die, toen had je nog geen Berlijn. Bonn was de uh, hoofdstad, weet je wel. Ja, ja. En, en, en trad Toon uh, Hermans en, op in München dan? Hij was een week, toen moest hij vluchten naar Oostenrijk. Want die, die Murzen, dus, dat zijn toch wel een beetje mensen die zichzelf uh, een beetje boven uh, hoog hachten, weet je wel. Dat was okay. de Heidenschaapstad, dat was dat. Ja. Hij zou er 14 dagen blijven na een week was hij al weg. Ja, na een week was hij al weg en ging hij verder optreden ja. in Oostenrijk. Avonturen begin jaren 60 beleefd door Damis in München. Die meewerkte aan de bouw van het Nationaal Theater. De herbouw, moet ik zeggen. Van het Nationaal Theater daar in München. Ja. Damis, dankjewel voor ja. je reactie. En dan ga ik naar een mailtje van uh, Frans van Koten. Frans van Koten die schrijft: Wat mij heeft geboeid was de bouw van het Guggenheim Museum in Bilbao. Prachtig Die beplanting van titan. En het bijzonder hoe de kleur ook tot stand is gekomen. De gele kleur. Ik heb het gezien in een documentaire op televisie... en ik moet dit ooit in het echt zien, schrijft Frans van Kooten. Marijke, goeienacht. Oh. Ja, ik heb een speciaal verhaal, denk ik. Nou, vertel. Uh, mijn, uh, ik ben in 2011 ben ik naar Egypte geweest. Ja. Dat was in die roerige tijd van, uh, de Egyptische, van de lente, van die Arabische lente. En ik ging daarheen om naar de piramides te gaan uh, van Gizeh. Naast, uh, die liggen dus bij Cairo. En dat ging mij speciaal om de grote piramide van Cheops. Ja. En dat is het meest indrukwekkende wat ik ooit gezien heb. Ik ben daar dus... Uh, het mooie was... Ik was er samen met mijn nichtje, maar ik was daar eigenlijk helemaal alleen... want er was geen toerist meer te, te bekennen. Omdat het zo'n onrustige het was tijd was. Het was om daar als toerist te zijn. Maar ja. ik had iets van, dan moet ik juist gaan... want dan heb ik de piramide voor mezelf alleen. En waarom maakte die piramide van Geops zo'n enorme indruk op je, Marijke? Oh, dat was, dat was uh, de... de het gevoel wat ik daarbij had... het gevoel toen ik daar naar binnen, binnen ging in die piramide... was zo overweldigend... dat ik uh, daar eigenlijk alleen maar ontzettend van kon ontroeren. Het was een, een, een iets wat ik, uh, waar ik helemaal... Uh, ja, ik was helemaal van mijn stuk. Ik denk, waar, waar kom ik terecht? Mijn hemel. En toen moest ik dus... Uh, daar heb je allemaal gangen die dus uh, 1,20 meter 20, uh, hoog zijn. Dus je moest zwaar gebukt... Moest je schuin omhoog lopen. Uh -huh. En ik was samen met mijn nichtje. En op een gegeven moment, die gangen die komen dan uit op een koning in de kamer. <clears throat> en dan is er een enorme galerij, een hele hoge galerij in die piramide. Heel indrukwekkend dat je dat daar zomaar vindt. En, ik, uh, en wij stonden dus in die grote galerij, stonden adembenemend naar boven te kijken en rond te kijken. En toen kwam op een gegeven moment kwam er ineens een Egyptenaar aan. En die nam mij bij de hand en hij zei tegen mij, kom maar met mij mee. En wij waren dus echt met z'n tweeën alleen in die hele grote piramide. Mm -hmm. En hij nam mij toen mee naar de koningskamer. Dat is dan het einde van die galerij. Krijg je nog een hele smalle uh, gang. Je moet ook weer helemaal gebukt lopen. Rechtop gaat niet. En uiteindelijk kwam ik dan in de koningskamer. En in die koningskamer staat een sarcofaag. En die sarcofaag is dus bedoeld voor de mummies, maar daar heeft nooit een mummie in gelegen. En hij nam mij mee. Ik wist gewoon niet wat me overkwam. En hij zei: "Jij moet nu in die sarcofaag liggen." Hoe? En deed je ja. dat? En toen dacht ik: "Nou ja, waarom krijg ik niet?" Mijn nichtje is erbij, dus dat komt vast wel goed. Dus en... ik ben in die sarcophage gaan liggen. Ja, en hoe voelde en toen, u dat? Toen was dat een, een, een, een gevoel waar, waar, ik, waar, ja, waar ik geen raad mee wist. Ik lag daar helemaal omsloten door die massieve um, uh, ja, granieten stenen. En ik dacht, oh god, wat nu? En toen begon die Egyptenaar begon te zingen aan de ene kant, bovenkant... toen aan de onderkant, toen aan de zijkant... in een soort monotome zang. Mm -hmm. Toen moest ik een arts uit die sarcofaag... mijn nichtje onderging hetzelfde. Toen moesten we voor die sarcofaag staan en diep buigen. Daarna moesten we dus, dat was heel bijzonder... moesten we elkaar de hand geven. Daar stonden we met z'n drieën midden in die koningskamer. En toen begon hij weer met een bepaalde klank... En toen uh, nam mijn nichtje nam het over in een hoge klank. En ik nam het ook over in, in mijn klank. En toen ging dat geluid. Dat was ongelooflijk. Dat geluid dat ging door die ruimte heen. En het was alsof dat geluid buiten... die zelfs buiten de piramide te horen was. Het was alsof dat geluid uh, oneindig verdroeg. Ja, Marijke, weet je achteraf... wat voor ritueel je hebt meegemaakt eigenlijk? Nou, ik vermoed dat dat te maken, toch te maken heeft met uh, een eerbetoon aan de farao. Dat, dat, dat daarbij hoorde. Die, die gaan er van, echt vanuit dat daar een farao, dat daar toch een mummie heeft gelegen. Terwijl eigenlijk bekend is dat daar nooit een mummie gelegen heeft. Maar het is toch een symbolische groet, denk ik, aan, aan farao Cheops, uh, die, ja. die die piramide heeft gebouwd. Wat een bijzonder bezoek aan die inderdaad bijzondere piramide van Cheops. Voor jou een bezoek om nooit te vergeten, kan ik me Ook voorstellen. nooit te dat, en we moesten dus op een gegeven moment... Uh, aan het einde van de Koningskamer... moesten we dus weer ons uh, helemaal buigen. En daarna moesten we met gekruiste handen voor de borst... moesten we de piramide uitdalen. Want het drink gaat heel schuin naar beneden. Dus... Mm -hmm. Dus wij, wij, wij, uiteindelijk kwamen we dan weer naar buiten en toen konden we weer normaal. Konden we dus de arm weer naar beneden doen. En toen zeiden die Egyptenaar tegen ons: U mag dit nooit vertellen hoor. Want dit mag ik eigenlijk helemaal niet doen. Maar ik had het gevoel dat ik dat moest doen bij jullie. Ik ben blij dat je het vertelde. En eh, je hebt de Egyptenaar gewoon de Egyptenaar genoemd, dus niemand weet om wie het gaat. He? Niemand weet wie het geweest is. En het was een, uh, een, een adembenemende ervaring. En toen dacht ik, nou, dat moet ik dan toch maar een keertje vertellen. Blij dat je ons belde, Marijke. Dank je wel daarvoor. Oké, okay, graag En een dag. Goede nacht nog. Dag. Ja hoor, dag. En dan komt er ook een tweet binnen. Want het gaat uh, vannacht dus om bouwwerken die u fascinerend vindt. Of infrastructurele uh, uh, werken, bruggen, uh, Dijken, spoorlijnen, waarvan u zegt, ja, die, die fascineren me. U kunt bellen nog steeds, 0800-1121, maar u kunt ook twitteren. En dat gebeurde door HDSS78. Uh, ja, zo zo heet de, de, de twitterer in kwestie. En uh, die schrijft, de Nicolaaskerk in Amsterdam fascineert mij... want mijn bedovergrootvader A.C. Blijs is de architect daarvan. En mijn oma is een van gebrandschilderde engelen. Nou, wie kan dat zeggen? Muzikale gast in de tweede uur van Casa Luna is Daan Hofman. In april, ik zei het al eerder, uh, verschijnt zijn tweede album... ...Frederik en de Katoenvelden. Uh, blijf je daar zitten, Daan, als we even met elkaar gaan praten... ...of kom je er even bij zitten, wat vind je? Kom, ja. kom er even bij zitten, of je zit daar prettiger? Goed, uh, Daan blijft gewoon uh, uh, op zijn krukje zitten met zijn microfoon... en uh, ...zo ben je ook goed verstaanbaar. Zeg, ik vind het zo'n integrerende titel, Frederik en de Katoenvelden. Ja. Hoe kom je daarop? Nou, ja, dat is uh, uh, eigenlijk ontstaan nadat ik uh, op, op reis was in, uh, in Amerika en uh, ik had eigenlijk, um, ja, die, die uh, uh, uh, uh, uh, uh, ik reisde door de Mississippi en, uh, uh, uh, en ik was daar uh, eigenlijk op zoek naar de Amerikaanse muziek, naar de Amerikaanse roots, naar de, de Amerikaanse roots en de en, blues uh, van het zuiden. Ja, en toen, toen merkte ik. Daar, toen ik daar was, voelde ik me zo'n ongelofelijke Europeaan. Uh, ik dacht dat ik, uh, dat ik Amerika kende van alle televisieprogramma's die ik had gezien en alle muziek die ik had gehoord. En ik dacht dat, dat ik wel begreep hoe dat land in elkaar zat. En toen was ik daar. Toen had ik dezelfde cultuurschok die ik had toen ik in. Azië en in Zuid-Amerika was. En misschien nog zelfs wel groter, omdat je dus denkt dat je het kent... maar het elke keer weer moet in je hoofd weer moet omdraaien van... oh nee, maar het is toch niet wat ik dacht dat het nee, was. Nee. En je realiseert en... je steeds dat je zo ongelooflijk Europees bent dan ja, ook. Ja. En je bent toen... op zoek naar een nieuwe cultuur... en ondertussen uh, uh, dringt zich je eigen cultuur heel erg aan je op. Ja, precies. Dat je dat eigenlijk helemaal nooit zo gerealiseerd had... van oh ja, jeetje, ik ben echt een, uh, een Europeaan... En ik voel dat ook heel sterk in, in, mijn, in het maken van mijn muziek. Dat ik enerzijds aangetrokken word door, door weet je, de, de, de, de, de, de roots muziek uit Amerika. Vooral uit het zuiden, de blues, de oude jazz. En, um, maar tegelijkertijd uh, enorm, ook uh, met een heel groot been... hou uh, uh, uh, van het Franse chanson en het Duitse cabaret... En, uh, ja, en, en Nederlandse taal, Nederlandse taal als, als, als instrument. Ja, maar dat, dat hoor ik meer terug in je liedjes. Dat Duitse chanson, dat Franse cabaret. Eh, nee, het Franse chanson, Duitse cabaret, dat hoor ik eerder in je liedjes terug. Dan eh, die rootsmuziek op de een of andere manier. Ja, nee, maar dat klopt ook hoor. Omdat ik als ik nu uh, in mijn eentje met een gitaar en, en, en, en, en mijn liedjes zing. Ik denk ook dat ik in essentie een. een inderdaad toch een Europeaan ben... en een chansonnier. Uh, en ik heb op deze plaat... heel erg geprobeerd om... Uh, ook die, die, die liedjes... in ieder geval qua geluid, qua sound... qua instrumentatie... Uh, ja, maar ook te laten inspireren... door die muziek uit, uh, uit het zuiden. Daarom ook Frederik en de Katoenvelden. Dus Frederik staat voor mij... voor de, de Euro Europese... misschien wel een beetje... aristocratische... Uh, uh, wezen wat daar verdwaald is in de in die in die in die in die katoenvelden en daar die muziek hoort en hoe, hoe klinkt dat dan als een als een Chansonnier verdwaald in de Mississippi. Ja, die titel staat dus eigenlijk voor, voor die confrontatie... tussen ja. die chansonnier die ineens uh, uh, muzikaal omringd wordt... door die rafelranden van de jazz en ja. de rafelranden van de blues. En die probeer je ook een beetje mee te geven aan die liedjes. Ja. Het is je tweede album. Um, je hebt daarvoor ook in het Engels geschreven en gezongen. Je zei het al, dat het Nederlands als, als, als instrument, als, als, als taal... Dat, dat boeit je enorm. Waarom heb je die stap naar het Nederlands weer gemaakt... Ik heb, uh, ik heb nooit in het Engels gezongen. wel in het Engels geschreven, toch? Nee, nee ik heb wel uh, jazz gestudeerd, de dus zang. Dus ik, uh, toen heb ik veel in het Engels gezongen en, uh, en uh, uh, ook wel ook kennis gemaakt met uh, in andere talen zingen. En ik zing ook wel eens in het Frans en ik heb zelfs in het Portugees gezongen. Maar altijd liedjes van anderen. Ja, oh, oké. Okay. Maar ik dat heb ik ook nooit zelf geschreven? Eigenlijk, eigenlijk juist nooit. Uh, ik heb een uh, theaterachtergrond, ik ben opgeleid als acteur. Dus ik heb eigenlijk al vanaf uh, het begin ook heel erg nooit die belemmering gevoeld om de eigen taal te gebruiken als een middel om je uit te drukken. Ja, dus als acteur dat... heb je die taal uh, heel hard ja. nodig. Het is, het is je eerste instrument ja. als het ware. En je leert ook heel erg te genieten van die woorden en, die, en, die, en, en het spel met, die, met wat, wat schrijvers doen met taal. En ik maakte toen ook al mijn eigen monologjes en tekstjes. En, dus, en toen ik eenmaal de stap maakte om definitief de muziek in te gaan, was het voor mij überhaupt niet in vragen om in het Engels te gaan schrijven. Nee, dus je hebt wel gezongen in het Engels, dan liederen van anderen. Ja. maar toen je zelf liedjes ging maken, moest dat in je eigen taal. Ja. Um, dit is het tweede album. Wat, waar, waar sta je nu, vind je in je carrière? En en wat wat voor de volgende stap? Nou, voor mij was dit album was een hele, een, echt een moest een, een persoonlijke blauwdruk worden van uh, van van, van uh, hoe hoe ik mijn liedjes uh, zie. Dus ik wil mijn mijn mijn mijn, mijn uh, ja, en wat ik voor ogen had was toch echt wel inderdaad die versmelting... van, van chanson en popmuziek, om het even heel uh, uh, groot te zeggen. Ja, ja. En uh, op, mijn, op mijn eerste plaats was het echt een grote samenwerking... met allemaal mensen met wie ik in de afgelopen periode toen had samengewerkt. Cellisten erbij, blazers erbij. En iedereen had wel eens wat meegespeeld en dat nam ik allemaal op... En dus dat was echt een potpourri van muzikale ideeën. En dan vervolgens wel door mij gerangschikt en, uh, en, en, en gemixt. Maar niet. Er zat geen persoonlijke visie achter. En dat wilde ik nou toch wel eens eventjes... Uh, ja, ik had wel zoiets van. Ik wil het nou helemaal. Dit moet helemaal mijn album worden. En blijf en, je ook in de toekomst zo persoonlijk in je werk, denk je? Ja, ik denk het wel. Dat gaat gewoon vanzelf. En. Um, ik merk wel dat het, uh, dat het daardoor iets, iets, iets lastiger wordt. Want je, je, je vindt moeilijker aansluiting bij, uh, bij, een, uh, bij subculturen, zou ik maar zeggen. Dus uh, ja, dan heb je een singer-songwriter. Ben je dan een singer-songwriter? Dan is het de vraag. Ja, dat ben ik wel. Maar... maar Binnen een, binnen, in een bepaalde mate. Want ik zijn ook te, ja, er zijn ook ongelooflijk veel invloeden. Inderdaad vanuit het chanson. En die ga ik niet weghalen. Omdat ik bij de singer-songwriters wil. Nee. Dus, wat dat betreft is het wel een persoonlijke stijl. En streef ik er naar. Dat dat op een gegeven moment. Ja dat het op een gegeven moment het niveau heeft dat dat het op zichzelf kan staan. Dus dat het, dat het de subcultuur ook niet nodig heeft. Maar dat is wel een, een lastige weg. Ja, of je bent een subcultuur op jezelf. Ja, maar voordat je dat... Uh, ja, ja, ja. Rekt, ja, dan, ja, ja. Dat, dan moeten er nog wel liedjes geschreven worden, natuurlijk. Ja. Je hebt op dit album allemaal eigen teksten uh, gezongen. Behalve het liedje wat je nu gaat laten horen. Dat is een ja. uh, gedicht van Neeltje Maria Min. Uh, Doe jou op muziek gezet, hè? Ja. Um, waarom wilde je deze tekst toch opnemen op dit album? Nou, dat is eigenlijk een heel, hele uh, uh, concrete aanleiding geweest. Uh, ik werd uh, Peet, oom van de zoon van mijn beste vriend. En uh, die uh, kleine baby werd gedoopt na een half jaar. En dit was hun uh, ja, lievelingsgedicht. En zeker als het ging om het, uh, nou, het, het, het, het, het peetvaderschap en er zijn voor een kind... dus naast de ouders nog een extra gevoel van, van iemand die er is... en die dat kind in de gaten houdt. Mm -hmm. En uh, ja, dus dat gedicht dat, dat speelde voor hen een hele belangrijke rol. Ja. Dus dat was voor mij toen, dacht ik, nou dan is dat mijn cadeau aan dat jongetje. Ja, ja. Om uh, dat gedicht op uh, muziek te zetten. Het jongetje heeft het je dus alles horen zingen. Ja, zeker. Ja. Wij horen het nu ook. Noem mijn naam, een tekst van Neltje Mariamin... in de uitvoering van Daan Hofman. Dan ga je gang. Mijn moeder is mijn naam vergeten. Mijn kind weet nog niet hoe ik heet. Ik mij geborgen weten Mijn moeder is mijn naam vergeten Mijn kind weet nog niet hoe ik heet Voor wie ik liefheb Mijn bestaan laat mijn naam zijn, als een keten. Een tekst van Neeltje Maria Min op muziek gezet. En gezongen door Daan Hofman. Daan, eh, tot straks vind je. het heet ik straks opnieuw op. En we gaan ook een eh, liedje laten horen nog van je cd uiteraard. Om ook een beetje dat geluid van die cd eh, te laten horen in Casa Luna. Als u er nog mee wil praten over ons thema van vannacht. Bouwwerken die u fascineren. Dan eh, bent u van harte werk om ons te bellen. 08 U kunt mailen naar casaluna.ncv.nl. U kunt ook twitteren met hashtag Luna. En aan de telefoon heb ik nu Jan. Jan, nog Goeienacht. Goeienacht, welkom. Jan, wat is een bouwwerk dat jou fascineert? Nou, ik wil graag mijn bewondering uitspreken als chauffeur... Eh, over de manier waarop ze de nieuwe brug bij Ewijk gebouwd hebben op de A50. Dat is de weg tussen uh, Nijmegen en Bos, hè? Ja. ja. ja. En wat, wat vind je daar zo bijzonder aan, aan die brug? Waarom waardeer je die brug zo en waarom bewonder je de bouwers daarvan? Nou, ik rijd er inmiddels al overheen. Ik, uh, ik rij al vier, drie jaar lang, rij ik uh, s'avonds naar Friesland uh, voor een pendeltje voor een bedrijf uit Brabant. Ja. En ik heb de brug zien bouwen vanaf het begin af aan. En het is fascinerend hoe dat ze dat gemaakt hebben. Met eerst pijlers en daarna hebben ze een gedeelte brug erop gebouwd. En die brug die hebben ze van twee kanten, zijn ze beginnen met bouwen, moet ik erbij zeggen. En die brug die hebben ze heel langzaam naar het midden toe geduwd. En dan moet je nagaan, een soort van 4, Dat wil zeggen, per ton is het twee, twee, bijna 2,5 ton gewicht. En dat hebben ze allemaal naar het midden van, van, ja, van, van, het, van, het, van het water hebben ze dat geduwd. En op het laatst hebben ze een hangende bekisting gemaakt. En die hebben ze constant gevuld met beton en elke keer verschoven. En zo hebben ze die brug naar elkaar toe gebouwd. Ja, dat is gewoon fantastisch om dat te zien. En omdat ik er elke dag langs kom, dan ja. zie je die ontwikkeling. En ja, ik zeg, dat, daar heb ik echt mijn, mijn verstand uh, zitten te bekijken hoe dat ze dat maken. En ik kom elke keer maar een, een fractie van, van, van, een, ja, van een tel eroverheen. Dan ben ik er weer voorbij. Ja. Maar uh, ik ga er inmiddels al overheen. Op dit moment? Ja, nou op dit moment niet. Ik ben er wel naartoe onderweg. Je bent er naartoe onderweg. Uh, om ja. in de sfeer te komen op uh, onze webcam op radio1.nl... is de brug ook te zien waar je het over hebt. De brug op de uh, A50 bij Ewijk. Voor jou een fascinerend uh, bouwproject. Ja. En uh, ja. ook straks, als je er dus overheen flitst... als het ware, dan uh, zul je weer even met bewondering kijken... naar het bouwwerk, begrijp ik. Ja, ik zal zeker de, de manier waarop dat ze daar gebouwd hebben, zal ik nooit, nooit vergeten. En zeker elke keer als ik erover heen kom, worden ik er weer aan herinnerd. Dus uh, het is een klein beetje ook mijn brug geworden. Ja, het is jouw brug, morgen gezegd. Het is jouw brug ja. geworden. Nou, ja. dan, dan uh, hoop ik dat je de brug goed namens ons zo dadelijk. Ik wens je nog een goede reis naar Friesland en dankjewel voor je telefoontje. Dankjewel ook. Dag. Dan een mailtje van Wim Rijmakers uit Helmond. Uh, Wim schrijft... Ik genoot in de jaren 70, 1976, 1977... van de bouw van het theater Het Speelhuis in Helmond met daaromheen de paalwoningen die later geïmiteerd werden op de Blaak in Rotterdam. De kubusvorm, de symmetrie in de hele opzet met trappartijen, foyers... zaaltjes voor kunst en cultuur en ontmoeting. Een gedurfde kunststukje op bouwgebied door aannemersbedrijf Adriaans. De theaterzaal waarvan de door kunstenaar Har Sanders beschilderd waren... alsof je in een circustent was. En dat allemaal bedacht door architect Piet Blom. Het gebouw was binnen 25 jaar al een monument. En op weg naar Rijksmonument brandde het theater in december 2011 af. Doodzonde. Het is gesloopt. De contouren zijn nog zichtbaar in de bestrating van een nieuw plein. Midden in het centrum, schrijft Wimmerijmakers uit Helmond. En Daan Hofman hoorde u net zingen. Maar uh, Daan, jij hebt ook bouwprojecten die jou fascineren. Hè? Ja, nou, ik kan het toch niet, uh, ik kan het toch niet uh, verzwegen laten. Nee, dat, nee, gelijk heb je. Mijn vader is, is architect. Ja. En die heeft ooit aan een, een heel bijzonder project uh, meegewerkt. Een grote rol gespeeld. In het bouwen van een Nederlandse stad in Japan. In de jaren tachtig. En dat, is, uh, dat was uh, uh, uh, uh, Huis ten Bos. Uh, Holland Village, in, bij, vlakbij Nagasaki. En daar hebben ze dus. Uh, een, de, de, de, het idee was om een. Om een volledig een Nederlandse stad te bouwen, niet alleen in stijl... maar ook hele prominente Nederlandse gebouwen te imiteren. Dus de dom staat daar, oh ja? huis ten bos staat daar, je hebt grachtjes. En ze hebben allemaal prominente gebouwen uit de Nederlandse cultuur... Naast bij elkaar gezet in een stad. Op schaal? Dus op schaal, ja, het is geen Madurodom, het is een echte stad. Het is helemaal, dus de dom is ook meer dan 100 meter hoog? De dom is helemaal hoog. exact even, even hoog. De domtoren. Het is echt een, ja, zoals de Japanners daar een obsessie voor hebben... om het echt te imiteren. En die hadden kennelijk een obsessie voor de, de Nederlandse stedenbouw... en de Nederlandse architectuur. En uh, mijn vader heeft daar vier jaar lang... Uh, is elke maand naar Japan gevlogen om daar... Uh, ja, dus als, als Nederlandse architect uh, aan bij te dragen... Hoe is dat als architect? Want je, je wordt dus niet gevraagd om een eigen ontwerp uit te voeren, maar je wordt gevraagd om een bestaand euh, euh, gebouw minutieus na te bouwen. Ja, nou ja, het ging. Het, euh, euh, hij is euh, dan vooral gespecialiseerd in, uh, in de renoveren. En daardoor oh, ja. heeft hij ook enorm verstand van traditionele uh, stedenbouw en huisbouw. En het is ook. Vanwege dat uh, aspect dat hij toen gevraagd is. Ja, ja. En uh, dus dat was voor hem een, uiteindelijk een droomproject natuurlijk. Ben je alles gaan kijken in die Hollandse stad in Japan? Nou, daar moest ik dus net aan denken toen ik al, die, al, die, al deze mensen hoorden praten, die over hun eigen hun ervaring vertellen. En dat is het raar. Ik heb het dus nog nooit gezien. Want die, die, het zijn veel te duur. We zijn er nog nooit heen gegaan met de familie of zo. Dus ik heb alleen maar foto's gezien en, en uh, destijds kwam hij altijd terug met de Japanse. Prelaria als ja. uh, <laughs> ja. je Japanse Prelaria thuis staan? <laughs> maar je vader uh, is, is tevreden met het project? Dat, ja, dat is, is de enige dat in de familie. Is, ja, hij is wel de enige in de familie die het wel gezien dat is wel de, gezien, de kroon op zijn werk uh, ja. geweest uiteindelijk. Ja. Ja. Ja. Ja. ja, een mooi verhaal. Dank je wel ja. daarvoor. Uh, en, en ja, misschien dat we de brug dan kunnen slaan... weer naar, naar uh, de, de creaties van zijn zoon. Van jou, Daan Hofman. Uh, zullen we gaan luisteren naar een nummer van de cd? Uh, want je zei van, ik vind het leuk om live op te trainen... maar ik vind het ook leuk om een liedje van de cd... Te laten horen, want dat klinkt natuurlijk toch weer anders. Ja, en dan weer de hele band en een beetje hoe dat, uh, ja, toch die geprobeerd om dat, dat, dat, ja, een beetje rauwe popgeluid toch ook aan die chansons mee te geven. Ja, dat, dat rauwe van Amerika gaan we dus nu een beetje horen. Uh, daar gaat de bruid, wilde je horen, hè? Ja, uh, dat liedje, daar gaan we naar luisteren. En met de band ben je ook op tournee. Ja. Deze week heb je ook nog optreden. Ik hè? speel zaterdag in Den Haag. En ik speel 10 juli in Amsterdam, in Noorderlicht. Dat is uh, een hele mooie locatie aan het IJ. En uh, ja, aanstaande zaterdag in Den Haag, dat is de, de, het Mee-en-Zee-atelier. Dat is een hele, ook weer een hele bijzondere locatie. Uh, een, uh, een, uh, een, eigenlijk een persoon die een atelier had... die die nu tot concertzaal heeft uh, omgetoverd. Over inspirerende uh, bouwwerken ja, gesproken. Ja, absoluut. Ook, ook een hele, hele mooie plek. En daar sta je met Band. En met ja. Band klinkt Daan Hofman zo.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 Wacht mij. Is En dat was het liedje al van Daan Hofman. Wij zijn druk de mail aan het bestuderen. Maar er komen heel veel mailtjes binnen. Dat is mooi om te lezen. Dus ik was een beetje verrast op het einde van dit liedje. Nee, maar niet kwalijk. Het liedje van Daan Hofman van zijn album Frederik en de Katoenvelden. Daar gaat de bruid. Daan Hofman met bed. Radio 1, Casa Luna. Helco Spam. En het gaat vannacht in Casaluna over bouwwerken. Bouwwerken die u inspirerend vindt, die u fascinerend vindt. Infrastructurele eh, werken, daar mogen we ook over bellen. Spoorlijnen, bruggen, noem maar op. 0800, 1121, 0800 1121. U kunt ook mailen naar casaluna.ncf.nl. Of u twittert met hashtag Casaluna. Harry, goeienacht. Goedenavond. Harry, wat Goedenavond. zijn gebouwen die jou inspireren? Kapelletjes. Kapelletjes? Ja. En, en welke kapelletjes dan met name? Nou... Met name de kapelletjes in uh, Zuid-Limburg. Die kleine die zijn... kapelletjes, die ja, wegkapelletjes. Dat vind ik zo mooie uh, gebouwtjes. En de, de troost die mensen erin vinden, vind ik ontzettend mooi. En vind jij ook troost in die kapelletjes? Ja, ik ben, ik ben niet uh, erg geloof, zeg maar. Maar uh, het dwingt toch respect af, het kapelletje. Op welke manier? Nou, als je binnenkomt, je, je wordt stil. Er, er is iets gebeurd. En dan bladeren je die schriften door die liggen. En dan schrijft een kind bijvoorbeeld... Eh, Papa, je gaat nu de chema keur in. Ik hoop dat het goed afloopt met je. En dat maakt me zo emotioneel dan. Dat, eh, ik kan het ook niet eh, nalaten zitten passeren. Ik nee, dat, binnen. nee dat, dat, begrijp, dat begrijp ik. En wat is het dan in, in de sfeer van dat kapelletje... dat zo'n zo tekst, hè, die je net uh, uh, noemt... dat hij je daar meer raakt dan dat je die tekst elders zou lezen? Nou, uh, ik zie... Uh, altijd zitten mensen in het kapelletje. En vooral de eenvoud van het kapelletje spreekt me aan. En de tekst als je daar leest... dat, dat uh, ja, het, het is met een kraaienpoterig handschrift geschreven, zeg maar... door een kind, wat heel wanhopig moet zijn geweest. En dat, eh, dat roert me dan, dat raakt me. Ja, ja. Harry, wat is het mooiste kapelletje wat jou betreft in Zuid-Limburg? Um, Maria in Nood, in Stein. En waarom vind je dat zo'n mooi kapelletje? Nou, ik heb daar jeugdherinneringen aan. Daar uh, gingen de processies altijd naartoe... Uh, ik ben 63. Uh -huh. Maar eh, toen ik kind was, werden er allemaal bloemetjes geplukt overal. En zand neergezet. Het was een heel lang zandpad naar de kapel toe. En daar wandelden de pastoor dan over met communicantjes, eh, communicantjes allemaal. Uh -huh. en het, het, het, hij heeft zo'n indruk op me gemaakt. Naar de hand gingen wij dat zand dan oprapen en in flesjes doen en bewaren. En dat soort dingen. En altijd denk ik er de weer aan, als ik daar uh, loop, dan. Eh, het is ontzettend, eh, en als je er een schrift heen bladert... je ziet al die teksten die erin staan. Eh, bijvoorbeeld over eh, relaties die niet, niet eh, goed gaan en dit en dat. En ze vragen dan eh, om hulp. En vind ik toch, eh, ja, het ontroert me altijd. Harry, dankjewel voor je telefoontje, dankjewel eh, voor okay. je verhaal. En die kapel Maria in nood in stein, die heeft dus een uh, speciale plek in je hart. Dankjewel, Harry, voor het bellen. En een goede nacht nog. Ik ga nog heel even terug naar Daan Hofman. Want Dan, je vertelde net uh, over je vader die architect is... en die uh, die gebouwen zo uh, miniatueus heeft nagebouwd daar in, uh, in Japan. Hè. Maar is er nou ook een gebouw wat jou heel erg uh, inspireert... of heel erg boeit? Of, of, een, of een brug of een spoorlijn? Of... Nou, ik ben wel eens... De... toen ik in mijn eindexamenjaar uh, zat van de middelbare school... gingen we met de hele klas uh, als, uh, als afsluitende reis gingen we naar Polen... En daar ben ik in een zoutmijn geweest. En dat is dus een, uh, in, een, in een, een soort grot, die dan heel, ja, een, een, een, een heel diep de grond in gaat om, om olie te. Of uh, olie, uh, <laughs> zout te, ja, te winnen. Ja, ja. En uh, daar, daar die is dus helemaal. Daar is een dan een heel diep onder de grond hebben ze een hele hal uitgehouden. En dat is dus helemaal van zout. En het is een enorme hal. En daar hebben we toen. Uh, we zongen ook met de hele klas uh, in een koor. School. Mm -hmm. uh, en uh, toen hebben we daar met z'n allen ons uh, uh, uh, uh, uh, uh, repertoire, koorrepertoire gezongen in die hal. En hoe en het klinkt was, ze ja, het zo? Ja, dat is ongelooflijk. Dat was echt heel bijzonder. En het was grappig, want die, uh, uh, je hebt de, de filmcomponist die um, veel uh, uh, muziek heeft geschreven voor uh, Kislovski, die filmmaker. Uh, ik weet, ik ben even zijn naam gekregen, Preisner. Die uh, nam al zijn muziek daarop. Dus het, is echt een, het, het was ook beroemd om zijn akoestiek, uh, om een hele bijzondere muzikale akoestiek. Dat zou je toch niet denken? Dat zou een goede akoestiek geven? Nee, levert. nee, ja, ik weet het niet. Ik, het, het, het, het, had iets, het was echt. Uh, in mijn herinnering was het ook echt één grote brokkerige, <laughs> ja, kristalachtige uh, uh, robuuste uh, toestand. Ja, de Zoutmijn daar in Polen, waar jullie gezongen hebben met het koor van de Vrije School. Ja, het leuk. koor is er dan niet bij vanavond. Jij bent hier alleen. Maar je hebt nog wel van een heel mooi liedje. Uh, echt voor die tijdstippen ook, hè? Ja, en ook echt iets uh, die mooi zou, mooi zou doen in een kapel in... Uh, in zuid limburg Bijvoorbeeld of... in die kapel Maria en Noot in Baal Yeah uh -huh. inderdaad. Een mooi liedje voor uh, twee uur nachts op Radio 1. Dankjewel, uh, Daan Hofman. Maanlicht was dat, van uh, zijn album Frederik en de Katoenvelden. Dankjewel dat je hier wilde zijn vannacht, uh, Daan. En de laatste beller is Gerda. Gerda, goeienacht. Goeienacht, Elko. Hallo, Gerda. Wat, hallo. hallo. Wat is nou een uh, gebouw of een uh, infrastructureel werk, ik vind het zo'n mooi begrip, hè, uh, dat jou heel erg inspireert? Eh, uh. Nou, um, um, nou, er zijn er veel, maar laat ik uh, dicht bij, jou, bij jullie daar beginnen. Ik, uh, ik heb ooit in 2000 programma mogen maken bij de VPRO. En toen was ik daar in het gebouw. Ja, hier en op het Mediapark. Ja, bij jullie. In de, en dan heb je zo dat, die, dat touwbruggetje. Brug. Uh, oh, dat bruggetje. Ja, ik, ik weet ja. welk bruggetje bedoelt. Ja, ja maar ik, ik ben Papua en waar ik vandaan kom... Ja, ik, als ik naar de ene kant naar en de andere kant van de oever moest... dan ging ik op die Tabo brug. Dus jij bent heel vertrouwd met die brug, maar dan op uh, Papo en Nigeria? Ja, waar ik ook geboren ben. Hè. Maar goed, en nou was ik in twee dagen... Ja, dus ik... Ja, je, of, Moet ik... Uh, mijn vriendin is Marjoke Roorda. Ja. Ja, ze ja, zei, ja, ja, wij komen alle buiten. Zeg, ja, wij het toch echt doorheen en ga... Stel je niet aan... Uh, dat heb ik je leven lang gedaan in papa, dus... Maar vond je het een één oh. bruggetje dan? Want het is een brug die eigenlijk twee delen van het gebouw met elkaar verbindt, hè? Ja, ja, ja, ja. Maar dat was niet van touw, of uh, dat is van uh, metaal. Ja, ik zou maar... denken, een metalen bruggetje is een stuk steviger dan een touwbruggetje. Maar dat dacht jij anders over, begrijp ik. Ja, ja. ja maar goed, uh, en dan... En het uh, en tweede, mm. uh, uh, die uh, vorige... Uh, de maar Rijken over de... In Egypte, die, die piramides. De piramide van Geops. Ja, ik heb ook alles gedaan behalve in de sarcophage liggen. Ik denk nee, dat uh, niet te vroeg over, me. dat doe ik niet. Nee, dat, dat, dat wilde je niet. Maar ik wil nog heel even ja. terug, want jij komt van, van Papua-Nieuw-Guinea, zeg je Gerda? Nee, nee, nee, ik, ik, ik, kom, ik ben van West-Papua. Papua-Nieuw-Guinea is uh, de East Part. Oké, oh, oké, okay, okay. je bent van West-Papua. Daar heb je dus die touwbruggen. Omschrijf die touwbruggen eens, dus hoe, hoe zien die eruit? Ja, die worden van, uh, van, van lianen en uh, de we, papers knopen we dat aan, aan elkaar. En dan uh, moeten de man, paar uh, in die wilde rivier gaan zwemmen... en als ze de oever halen, nou dan pakken ze het punt aan en uh, ja, dan doe je dat. Ja, en hoe maak je die stevig? Want als je dat zo zegt, ze zijn van lianen... dan zou ik me nog niet opwagen. Ja, ik, ik heb er niet echt, uh, sorry, ik heb er niet echt niet bij gezeten, want ik moest naar school. Ik, ik heb er tot mijn, ik, tot mijn negende op Nigoneer gewoond. Ik, ik ben uh, uh, van de laatste kolonie van Nederland. Ja, ja, ja, dat begrijp ik. Maar die touwbruggen die hoort er gewoon bij. Ik bedoel, daar dacht dat, dat, dat je als kind niet over na. Nee, we waren, ja, die, die, die, die, die, die hingen daar al. Ja, die, die hingen er al, dat was de normaalste ja. zaak van de wereld. En toen je ja. bij je vriendin in het VPRO-gebouw kwam hier in Hilversum... en je moest ja. over dat bruggetje, moest je ineens weer aan die touwbruggen denken. Ja, dat is hetzelfde. ja. En dan uh, Egypte en dan uh, waterwerken van de lelies. Uh, terpen, Wierden, de dijken. Ja, bewondering voor de Nederlanders. Gerda, dankjewel uh, voor je telefoontje. Dankjewel dat je wilt reageren. En ik wens je nog een uh, goede nacht. Een kritische note tot slot: een tweet van Jan Smits. Die zegt: Ik ben eigenlijk gefascineerd doordat we in Nederland nog altijd al een hele eeuw te weinig woonhuizen hebben kritische nood als het gaat om bouwprojecten. Daar ging het vannacht over in dit tweede uur van Casa Luna. Ik bedank u voor het luisteren, voor het bellen, voor het mailen, voor het twitteren. En wat ons betreft hebben we u morgen weer welkom in ons huis van de maan. Want dan ontvangt Frank Dumosch geograaf Lammers Prins. Hij is verbonden aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en hij is mede-auteur van de structuurvisie Windenergie op Land. Straks, of dan straks, morgen praat ik daarover met Frank Dumosch. Straks, heel veel plezier bij Roel Koeners. Dankzij hem Klinkt de nacht weer anders hier op Radio 1 bij de Varen. En namens ons allemaal wens ik u voor nu nog een rustige nacht.